Veel vluchten zijn vertraagd doordat de incheckprocedures handmatig moeten verlopen. Behalve in de VS zijn ook bedrijven in Azië en Australië aangesloten op het systeem. Zo'n 400 luchtvaartmaatschappijen en 100 vliegvelden. Het systeem geeft onder andere inzicht in beschikbaarheid van vluchten, tarieven en boekingen. Air France KLM zegt desgevraagd geen problemen te ondervinden. Het openbaar ministerie wint de laatste tijd meer zaken bij de Hoge Raad. Blijkt uit een inventarisatie van Dagblad Trouw. Vorig jaar gaf de Hoge Raad het OM gelijk in 67% van de zaken die voor cassatie waren voorgedragen. Een jaar eerder was dat 51% en daarvoor lag het percentage nog lager. Het OM bekijkt tegenwoordig nauwkeuriger of het wel zin heeft om in cassatie te gaan. Syrische rebellen zijn een offensief begonnen in Latakia, de provincie waar de familie van president Assad vandaan komt. Ze zouden oprukken in de richting van de provinciehoofdstad Latakia, de belangrijkste havenstad van Syrië. De opstandelingen proberen de plaats te bereiken... waar de vader van president Assad werd geboren. De directe aanleiding voor de sluiting van de Amerikaanse ambassade... in Afrika en het Midden-Oosten... was een gesprek van Al-Qaeda-leider Zawahiri dat werd onderschept. Het meldde Amerikaanse media. In het gesprek zou Zawahiri het hoofd van Al-Qaeda in Jemen hebben opgedragen... een grote aanslag te plegen. En dat moest gebeuren op 4 augustus afgelopen zondag. Het doelwit is onbekend. Het noodweer van gisteravond heeft op een camping in Lippenhuizen in Friesland het leven gekost aan een meisje. Door een windhoos viel een boom op de camper waarin zij met haar familie lag te slapen. Op verschillende plaatsen in het noorden was er schade, onder meer doordat caravans omwaaiden. Enkele mensen raakten licht gewond. Het weer, in het oosten een bui, verder ook zon, het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Zahoka van de ANWB. In de randstad staan files op de A8 Zandam richting Amsterdam. Daar staat 2 kilometer voor knopend Koenplein. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar staat de dus afwit het Haarlem Zuid en knopend Bottenverdorp 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie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 Emotion heb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 Autobedrijf Zandvoort. Ook gehoord op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. Hey! 8 minuten over 3. Welkom bij deel 2 van het programma Zandvoort op zondag, op 4 augustus 2013. We volgen uh, uh, de Eredivisie vitesse Heracles Almelo 2-0. Leerdam Pedersen scoorde voor Vitesse, onverstelbaar, en Utrecht tegen Cohen staat nog steeds 1-0. Thank mm -hmm. you. Uitzenden bij CFM de zomerse 50. tussen 2 en 6 uur bij dit uh, programma. Dit prachtige programma. Wil je nog stemmen, kan het op uh, wwwzomerse 50nl En dan uh, kun je een top invullen en dan uh, komt alles goed. Een van de platen die dit jaar waarschijnlijk naar binnen gaan komen is deze. Dat is de nieuwe van Stroma. En die heet uh, Papa Tue, staat ook in de Your Breakdown trouwens.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 Un jour où on n'y croira plus un jour l'autre sera tous sauf pareil d'un jour à l'autre on aura disparu serons-nous détestables serons-nous admirables des géniteurs ou des génies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 Als ne er pas ben, oh, papa Dis-moi où niet. Als ik er niet ben, dan ben ik er niet. Als ik er In Amsterdam. Earth, wind and fire. With the emotions. Met uh, Bookie Wonderland. Ik weet trouwens niet of met net emotions was, maar goed. Stromade voor Pakatoeë. Sloot dit op dit ogenblik. En ook een kans hebben om binnen te komen, dit jaar in de zomerse 15, uh, Zomerse vijftien www.zomerse50.nl Daar kun je nog steeds stemmen. En CFM uh, st die zendt hem uit uh, over twee weken. Zondag 18 augustus tussen 2 en 6 uur. Goed, we gaan even kijken naar uh, de sportvelden. Op dit ogenblik uh, de rust in de Eredivisie Divisie bij twee wedstrijden. FC Utrecht staat met 1-0 voor tegen Go Ahead Eagles. En Vitesse staat met 2-0 voor tegen Heracles Almolol. Ranomi Kromovi Jojo en Monique Nijhuis maken vandaag op de laatste dag van de wereldtitelstrijd in Barcelona een overwachting in de finale. Olympisch kampioen Kromovi Jojo gaat voor de titel op de 50 meter vrije slag. Nijhuis hoopt op een mooie klassering op de 50 meter schoolslag. Chromo Wii JoJo behaalde in dit toernooi al een bronzen medaille op de 100 meter vrij. 50 meter vindt Linderslag en de 4 keer 100 meter vrij. Zo naar haar laatste finale naar verwachting moeten afrekenen met Kate Campbell. De Australische pakte de titel op de 100 meter vrij en kwalificeerde zich met 24,19 als snelste voor de halve finales van de 50 meter vrij. En Chromo Wii JoJo ging als tweede door in 24,33. Dan gaan we even kijken naar tennis. Gewoon Martin Del Pot de heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi in Washington. De Argentijn rekenen in de halve finale af met de Duitser Tommy Haas. De Potro in Washington als eerste geplaatst. Had 2-6 nodig om haas naar huis te sturen. 7-6 zes en 6-3. Zes, de huidige nummer 7 van de wereld treft in de finale de Amerikaanse publiekslieveling John Isner. Isner is in Washington als achtste geplaatst. Was in zijn ruim twee uur durende halffinale finale partij tegen de rus Dimitri Toorsnov. De sterkste in 6-7, zes, 6-3 zes, en 6-4. De 28-jarige Amerikaan produceerde maar liefst 29 aces Waar Toursnoff. En ...er vier liet noteren. Onlangs schreef er al het ATP-toernooi van Atlanta op zijn naam... ...en van de potrouw wist hij echter nog nooit een partij te winnen. Bij de WTA-toernooi in Kalsbad bereikte Victoria Azarenka de finale. Door de als eerst geplaatste Wit-Russin was in drie sets te sterk voor Anna Ivanovic... 6-0, 4-6 en 6-3. De service werd in de eerste set compleet overklast. Vocht zich terug in de tweede bedrijf... maar moest in de derde set toch capituleren. De finale neemt Assarenka het op tegen Samantha Stoser. De als vijfde geplaatste Australische... had twee sets nodig om de ongeplaatste Franse Virginie Razzano opzij te zetten in 7-6-6-3. Gezien de statistieken is er weinig open op de voor Stoser. Ze verloor de laatste acht partijen van Assarenka. Dan gaan we nog even kijken naar het wielrennen, want de Nederlandse renner Pieter Wening vindt in de afsluitende tijdrit als zesde en wint daardoor de Ronde van Polen. Hij streefde daarmee iedereen voorbij in het klassement... onder wie Christopher uh, Riblon, die in de trui uh, van start was gegaan. Bradley Wiggins was in de tijdrit naar Krakau oppermachtig... en won in 46 minuten 36. Riblon sloot de, de ronde als derde af achter John Isagire. De Spanjaard had 13 seconden meer nodig dan de 32 jarige Wening... die de dag als nummer 5 begon. Voor de Vries is het de eerste grote eindzegen in een grote ronde... Hij is de laatste Nederlander die een etappe won in de Doe de France en de Giro d'Italia. Weekends die dit jaar geblesseerd uitviel in de Ronde van Italië... en zijn toerzegen vervolgens niet kon verdedigen... gebruikte de Ronde van de Polen als voorbereiding op het WK uh, van de... Ik ga erop. Uh, uh, op het WK in september. In Toscane hoopt hij wereldkampioen tijdrijden te worden. En dan nog meer uh, goed uh, Nederlands wielernieuws. Want Wilco Kelderman heeft uh, gisteravond zijn slag geslagen in de Ronde van Denemarken. De renner van Belkin won de 12,1 kilometer lange tijdrit in Holbeck. En veroverde daarmee ook de leidersstrijd. Zondag, dus dat is dus vandaag, wordt de laatste etappe in de Ronde van Denemarken vreden. En Kelderman verlegde de tijdrit af in een tijd van 14 minuten 35. Dat was twee tellers sneller dan Timo V. Jies van de Cartouchia. En drie tellers sneller dan de nummer drie Martin Elmiger. De nummer vier Matthias Brande, Beide van IAM. Mark is van de Omega Pharma Quickstepploeg werd op 5 seconden van Kelderman vijfde. En na de vierde rit van zaterdagochtend stond Kelderman al goed in het algemeen klassement... met 16 seconden achterstand op het geheel van Matty Brachel van de Saxo Bank. En na de tijdrit was Brachel derde op 15 tellen achter Kelderman. Lars Bak van de Lotto Belisol is tweede en zijn achterstand op het geheel bedraagt 6 seconden. Goed, tot zover het sportnieuws. We gaan weer verder met muziek doen met Asmat... you uh -huh. Cause this is Africa. Zamfira, Zamfira, Zamfira, Zamfira, People are raising their expectations Don't wanna feed them This is your moment, no hesitation Today's your day, I feel it You pay the way, believe it If you get down, get up, oh, oh When you get down, get up, Hey, hey. Tell me, tell me This time for Africa Mama from east to west, but we walk, walk on my head, walk, walk on my head. This is our motherland, this is Africa. Oh Africa, Africa, oh yeah, oh Africa, na Voor het WK 2010 weet iedereen nog dat wij nog de finale haalden. Shakira, uh, wakku wakku en daarvoor uh, Aswat met uh, Next heel, Je luistert naar ZFM Zandvoort en uh, wat een lekkere zomer hebben we deze jaren. Al vijf weken lang is het mooi weer in uh, Zandvoort. Ondanks een slecht voorjaar wordt we op ons wenk bediend? Daarom uh, past deze plaat ook van de stouwkansel. Hier is de lang hot summer. Lips, but I know when I'm done All those lonely fields And all of those lonely parties A beautiful day, daarvoor de stouwkansel. Uh, Lang had Summer. worden we voorbij komen bij het programma Zandvoort op Zondag. Z-FM voor Zandvoort en de regio. Wat lokale informatie op 7 augustus, dus aankomende woensdag vanaf 2 uur, kunnen kinderen en volwassenen zandsculpturen van CO2-observerend olifijnzand bouwen. Het 1250 kilogram wegende speciale zand wordt aan de vloedlijn tussen Beach Club 10 en de haven van Zandvoort neergelegd. Dit is het eerste door de mens gemaakte groen olivijnzand. Zandvoort werkt met deze actie mee aan het gezamenlijke project op de stranden in Nederland om de kwaliteit van de stranden en het milieu te Verbeteren. Daarnaast is Zandvoort de eerste gemeente die olivijnzand op een dergelijke manier gebruikt om de boodschap van duurzaamheid en milieu over te brengen. De kinderen die gratis kunnen meedoen aan het bouwen van de sculpturen kunnen in dezelfde middag een cadeautje halen in het naastgelegen Juttersmuseum. Als je een emmertje bij je hebt mag je aan het eind van de middag rond 5 uur het zand meenemen. De bewonerscommissie van het Rode Dorp Oud-Noord organiseert op zaterdag 24 augustus voor de 14e keer een rommelmarkt. Tevens staat er weer een kinderstraatspeeldag op het programma. Het, de Rommelmarkt wordt gehouden in de volgende straten. Potgieterstraat, Tenkatenplantsoen, de Genestetstraat en de DaCosta-straat. Van 7 tot 2 is iedereen van harte welkom om spulletjes te verkopen of te kopen natuurlijk. Tevens is er een dag later een kinderspeeldag in de Potgieterstraat en het Tenkatenplantsoen. Op deze dag zijn alle kinderen uit Zandvoort van 11 tot 4 uur van harte welkom. Friet de Anver op de hoek van de Kerkplein en de Kosten. ...is bij de verkiezing van de leukste snackbar van Zandvoort... ...als eerste uit de bus gekomen. Zij kregen 78 van de totaal 182 uitgebrachte stemmen. Snackbar het plein aan het Kerkplein kreeg het gemiddelde hoogste rapportcijfer... ...een 9,35. En beide gaan nu door naar een provinciale ronde... ...waarin wordt gestreden om de titel de leukste snackbar van de provincie. De provincieronde duurt van 19 augustus tot en met 6 oktober... Alle uitgebrachte stemmen tellen in de provincieronde gewoon mee. Wel mag iedereen opnieuw een keer een stem uitbrengen op in de provinciale ronde. Goed, dat was weer even de lokale informatie hier bij Zandvoort op zondag. En we gaan even foute muziek draaien, jawel. In de tijd van Miami Vice, wat hadden we nog meer? De oh, The Night Rider en dat soort zaken hadden we ook. Rick Ashley. I bring love to you. I show whenever you need somebody I've been stood up, messed around And taken for a fool But next time around I'm gonna change the rules And I don't care about The things that people say, say It's you Dat op met Rick Hensley, whenever you need somebody. En daarachter dat uh, fantastisch lief, leuk liedje van Shanice met uh, I love your smell. Vier minuten voor vier, uh, de tussenstanden van de Eredivisie zijn als volgt. FC Utrecht, co-articles 1-1, uh, 1-0 werd er door Bloothuis 2-0 door Houtkamp in de 46ste minuut. En als we naar de andere wissel gaan kijken, Vitesse Heracles Almelo staat daar nog 2-0. Leerdam 27 minuut. En penissen op de 31ste minuut. Bye.